geweldig beheerst heb. Ja. Waarom zeg je daar dan niets van? Daar heb ik nog niet de gelegenheid voor gehad. Je bent net weg. Daarom kun je me toch wel een compliment geven? Je hebt je geweldig beheerst. Ik sprong haast uit mijn vel. Dat kan ik me voorstellen. Zo verschrikkelijk rechts als die mensen zijn. Het is niet om aan te horen, gewoon. Ja, ze zijn heel rechts. Heel rechts. Verschrikkelijk rechts. Verschrikkelijk rechts. En over de Palestijnen hoor je ze niet. Die bestaan niet. Voor die mensen zijn er alleen maar Joden en Arabieren. De Palestijnen laten ze gewoon in hun sop gaar koken. Ja, zo zijn ze. Razend kan ik me daarover maken. Ik merk het. Moet jij er dan niet razend om? Ik word niet zo gauw razend. En daarom sta ik altijd maar alleen in die dingen. Ja, dat is vet. Die opmerking van Kees over die mensen die ontheffing hebben aangevraagd... ...vond ik wel leuk. Dat ze die in de olie zouden moeten vergassen. Dat vond ik helemaal niet leuk. Ik hou niet van zulke grapjes. Ik wel. Ja, Daaraan zie ik dat het mijn broer is. Ik begrijp trouwens niet waarom hij nu ineens zo tegen automobilisten is. ...dat hij anders niet uit zijn auto is te branden. Hij is niet tegen automobilisten. Hij is tegen mensen die de autoloze zondag saboteren. Dus het is rechts om voor die autoloze zondag te zijn. Want Kees is rechts. Kees wil zich niet door die Arabieren laten kisten. Dus het is rechts. Ach, echt rechts. Wat jammer zeg. Dat wij geen auto hebben, want dan ging ik meteen de weg op. Dus je idioot. Ja, als het rechts is. En als het tegen de Arabieren is. Er zijn nog wel andere reden om tegen de auto te zijn... En mensen die zo verslaafd aan dat ding zijn dat ze ontheffing proberen te krijgen, durgen sowieso niet. Hebben jullie gisteren nog iets gedaan? We hebben een eindje langs de Amstel gewandeld. En? Ik heb er toch niet ten volle van kunnen genieten. Dat is jammer. Ja, dat vond ik ook wel jammer, want zoiets komt maar zelden voor natuurlijk. Waarom kun je er niet van genieten? Het is niet zo dat ik er helemaal niet van genoten heb, maar niet ten volle. Nee, niet ten volle dan? Nou, dat vond zijn oorzaak in een tweetal incidenten. Het begon ermee dat we niet naar de binnenstad konden... omdat de mensen die anders met hun auto's het plezier bederven... nu in de tram zaten en niet bereid waren een plaats in te ruimen voor ons wandelwagentje. En vervolgens heb ik woorden gekregen met de fietser, omdat wij met ons wagentje op het rijwielpad liepen, terwijl hij daar wilde rijden. Niet helemaal ten onrechte. Nee, dat ben ik met je eens. En ik heb dat ook toegegeven, maar ik heb tegen hem gezegd... Meneer, ik vind dat wij als bona fide weggebruikers enige verdraagzaamheid ten opzichte van elkaar zouden moeten betonen. Bovendien is er vandaag ruimte genoeg voor ons allebei. Maar hij was daar niet gevoelig voor. Wat was dat voor een man? Naar mijn taxatie was het een wereldverbeteraar. Hoe zie je dat? Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar hij had lange haren. Misschien kon hij er ook niet ten volle van genieten. Dat zou best eens kunnen. Het maakte in ieder geval niet die indruk. Wat hebben jullie gisteren gedaan? Wie? Nee. Wij? Ja, jullie. Niets bijzonders. Lekker een beetje in de tuin gezeten. Niet naar de autoloze zondag wezen kijken. Nee. Was dat dan wat aan te zien? Het kon zijn, wij zijn langs de rechtsweg naar Nijden gefietst. En, was dat wat? Niet zoveel, ik heb er net zo min als Bart echt van kunnen genieten. Nou, ik heb er wel enigszins van kunnen genieten, maar niet ten volle. Ja, enigszins. Ja. Volgens Nicolien is het rechts om voor de autoloze zondag te zijn. Daar kon ze wel eens gelijk in hebben. Ja? Ja, het is een compromis. Elke dag zou natuurlijk autoloos moeten zijn. Ah, uh, op niet Zeg gisteren nog tegen Marion, ik maak me er nu al zorgen over dat men mij straks, als ik begraven word, in een auto zal transporteren. Op uitdrukkelijk verzoek van de overleden zal de begrafenis per hand geschieden. <laughs> ja, zo zou het moeten gaan, maar je weet nooit of men daar wel de hand aan zal houden te zijner tijd. Nicoline is het meer omdat ze tegen Israël is. Is Nicoline dan nou voor de Arabieren? Voor de Palestijnen. Ik vind de politiek van Israël ten aanzien van de Palestijnen ook heel bedenkelijk. Maar ik ben toch niet voor de Arabieren. Goedemorgen. Dat ziet ik De Arabieren zijn geen heren. Heren hebben geen tilband op. En geen haakneus. Heren hebben een mopsneus. Zoals de heer Van der Land. Die zal er het haren wel van denken. Die weet er lang dat mensen met hoge ze niet deugen. Vindt Nicoline het ook? Ja, dat vindt Nicoline ook. Dat zul je het niet gemakkelijk hebben. Ach. Met koning. Met Jaap, kun jij om half elf vergaderen? Ja, waarover? Stafvergadering. Bal een stafvergadering houden? Dat doet hij toch nooit? Ik kan me niet herinneren. Wat zou dat kunnen zijn, denk je? Geen idee. Niet over de oliecrisis neem ik aan. En hey, gelukkig dat je eindelijk die oude rommel hebt opgeruimd. Dat werd echt wel tijd. Maar ook eindelijk iets waarin je te tenminste behoorlijk kan zitten. En nou ook nog een nieuwe bureaustoel. De bureaustoel is best. Ik heb hem zelf gekocht, dus die is in orde. Ach kom, met die idioten leren lappen? Daar kun je toch niet op zitten? Dat is toch ook geen gezicht? Als ik hem op kan zitten. Hé, hey, heerlijk! Om nooit meer op te staan. Dat zei ik toch al. Balk, ik ben nu in vergadering. Kunt u over een half uur nog eens bellen? Zo. Ik heb gehoord dat wij ook ontheffing van het rijverbod kunnen aanvragen. Heb jij dat ook gehoord? Natuurlijk kun je ontheffing aanvragen. Ik bedoel natuurlijk door het instituut. Wat heb je daar nou voor argumenten voor? Ik heb je toch verteld dat ik over drie weken naar het congres in Marburg moet. En het is natuurlijk ook verschrikkelijk lastig dat ik nu op zondag geen correspondenten kan bezoeken... Het is nou juist de dag dat iedereen thuis is. Ik zal het informeren. Nog iets? Ik heb straks nog wel iets, maar dat is van minder belang. Ga jij maar eerst. Dat is dan de opvolging van mevrouw Moederman. Ik heb hierna wat mensen gepost, maar het blijkt niet eenvoudig iemand te vinden die voor dit werk geschikt is. Het moet iemand zijn die gemakkelijk met de correspondenten omgaat, vertrouwen wekt, brieven kan schrijven, een grote zelfstandigheid kan verdragen, een hoop administratieve uit kan... Dat kan Marietje natuurlijk beslist niet. Laat mij even uitspreken. Ik heb het nu over degene die we moeten hebben. Hoe vinden we zo iemand die dan bovendien nog genoegen neemt met een naar verhouding bescheiden salaris? heb je al een advertentie gezet. Daar heb ik nog even mee gewacht. Waarom ga je niet gewoon naar het arbeidsbureau? Daar hebben ze honderden mensen. Naar het arbeidsbureau? Voor zo'n functie moet je natuurlijk juist niet naar het arbeidsbureau. Dat zie ik niet in. Nee, ik ook niet. Je gaat naar het arbeidsbureau als je een lasser nodig hebt of een timmerman. Niet als je iemand nodig hebt die zo'n specifieke taak heeft dat wij hem niet eens kunnen vinden. Dat is onzin. Zo'n man in het arbeidsbureau heeft overzicht En Je mag verwachten dat hij begrijpt wat wij nodig hebben. Ik vind dat een voortreffelijk voorstel. Ik zal straks meteen contact opnemen. En worden wij daar ook nog ingekend? Ik maak de selectie en jullie kregen een voordracht van twee. En als die man er nou maar één heeft... Dan is de zaak meteen opgelost, maar ik zal vragen om een aantal. En als die niemand heeft? Dan zetten we alsnog een advertentie. Die man heeft natuurlijk iemand. Daar is hij te voor. Iemand nog iets over deze kwestie? Ja. Mevrouw Moederman heeft tegen mij gezegd dat ze geen afscheid wil. Dat is haar zaak niet, dat is onze zaak. Dacht u nou heus dat ze dat meende? Dat zeggen ze allemaal. Maar als je geen afscheid geeft, zijn ze kwaad. Ik ben er zeker van dat ze het meende. Daar heb ik niets mee te maken. Het gaat niet om mevrouw Moederman, het gaat om het instituut. Als wij geen afscheidsfeest geven, wekt dat de indruk dat ze met ruzie is weggegaan. En dat kunnen we ons niet veroorloven. Ze krijgt een behoorlijk afscheid in de collegezaal. Ik zal Bavola vragen het te organiseren. Nog iets? Alleen nog iets over de wc's. Wanneer wordt die nou eens behoorlijk schoongemaakt? En waarom is er nooit papier? Kan Wigbold daar niet wat beter op toezien? Wigbold zegt dat hij van de dokter geen trappen mag lopen. Hij gaat toch zelf ook naar de wc? Zo min mogelijk en het schoonmaken gebeurt door de schoonmaakploeg. Maar vroeger hield de Bruin daar toezicht op en toen was het altijd in orde. Wigpold is geen de Bruin. Bovendien komt de schoonmaakploeg pas na kantoortijd. Bij de Bruin ook. Dat kan wel zijn, maar nu is dat anders. Maar ik zal goud vragen of u voortaan op het papier wil letten. Was dat het? Dan gaan we weer aan het werk. <middels> Het hmm. u hier maar gaan zitten? Ja, dat ben ik ook niet. Ik vond het zo'n tijdverlies, weet je Dat gedoe met die bakken Zo gaat het lekker, hè Is het zo niet te vol? Ik heb er geen last van, hoor En ik heb het raam op een keer En het werk, hoe is dat? Oh, goed hoor Dit is de meeste werk <lacht> Wat u tot nu toe gedaan hebt, was geen werk? Nee hoor, dat was goed waardeloos Die mannen daar weten niet wat werk is ...die hebben te de briohoefde. <laughs> en, en de fouten. Hoe zit het daarmee? Die haal ik er wel uit, hoor. Goed. Als er problemen zijn, dan overlegt u wel met Joop en met Sien. Ja. Ga even de kant. Hans wel graag. Staat er iets in? Alleen dat Ajax uit de Europa Cup gedipt is. Uh, volg je dat? Ik kijk er altijd wel naar. Ja. Dat jij geen televisie had? Nee, niet in de televisie, in de krant. Maar als je televisie had, zou je er naar kijken. Ik denk het wel. En ben je er nu kapot van? Hm? Ik wist het al van de nieuwsberichten. En toen was je er kapot van. Kapot is een groot woord. Teleurgesteld is beter. Maar tegelijk heb ik ook leed van Maak. Een beetje. Maar toch. En vervolgens ben ik opgelucht. Mens zit verdomd gek in elkaar. En waarom opgelucht? Ik denk omdat ze nu weer thuis zijn. ...dat gereisd en getrekt naar het buitenland vind ik eigenlijk maar niks. Ze horen hier, in de meer. En het doet me plezier dat ze nu de eerste tijd zullen blijven ook. En daar ga je ook naar ze kijken. Nee, zo ver gaat het niet. Maar je hebt vroeger vast wel gevoetbald. Toen je nog een jongen was. Jij niet? Ik was dat jongetje dat altijd naar muziekles moest. Ja, zo'n jongetje hadden wij ook in de klas. Hansje Otten. En die vond jij vast niks? Nee, die vond ik niet niks. Dat wil zeggen, ik vond niks. Dat was een andere wereld. Maar daar werd toch zeker gepest? Ge ge ja. Daar deed jij toch zeker aan mee? Nee, deed ik niet aan mee. Ik werd wel niet gepest, maar ik hoorde er ook nooit helemaal bij. Voor mijn gevoel dan. Ik weet natuurlijk niet wat de anderen daarvan dachten. Het doet me plezier om dat te horen. Ja? Ja, dat doet me nou echt plezier. Werd jij gepust? Ja, zo, zo, uh, zo kun je het wel, wel, wel uh, stellen. Ja. <laughs> nou, tot morgen. Tot morgen.